Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In zijn eerste openbare optreden als president van Suriname... heeft Daisy Boutersen de Surinamers opgeroepen... tot samenwerking bij de opbouw van het land. Hij is daarbij niet gediend van buitenlandse inmenging. Nederland respecteert de democratische verkiezing van Boutersen... maar volgens minister Verhagen zullen er alleen maar noodzakelijke contacten met hem zijn. Boutersen is hier alleen welkom om zijn gevangenisstraf voor drugshandel uit te zitten, zegt Verhagen. In Zuid-Amerika is het dodental door de extreme kou opgelopen tot 175. Vooral in Argentinië en Bolivia overleden veel mensen door bevriezing. Het zijn vooral daklozen en mensen met slecht geïsoleerde huizen... In Paraguay en Brazilië zijn duizenden dieren gestorven. Het is een van de koudste winters op het continent in tien jaar. In het zuiden van Peru werd de koudste temperatuur gemeten. Daar was het 23 graden onder nul. In Peru en Bolivia blijven de scholen tot het einde van de week dicht. Op de stranden van Sao Paulo in het zuiden van Brazilië zijn honderden dode pingwins aangespoeld. Naast pingwins liggen er tientallen zeevogels, een aantal dolfijnen en grote zeeschilpadden dood op de stranden. Dieren komen uit de oceaan bij Argentinië en zijn vermoedelijk vermoeid geraakt. Volgens een dierenarts zijn de pingwins omgekomen door de honger. Biologen van de Universiteit van Sao Paulo onderzoeken de zaak. In Nijmegen zijn wandelaars begonnen aan de eerste dag van de Vierdaagse. De eerste deelnemers begonnen al om drie uur vannacht. De start was vervroegd, zodat de lopers de hitte kunnen voorblijven. De temperatuur kan vandaag oplopen tot boven de 30 graden. De marsleiding raadt wandelaars aan veel te drinken. Het weer, het wordt 27 tot 32 graden. In de loop van de dag wat sluierbewolking. Morgen minder warm en kans op buien. Dit was het.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 ZFM get so I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 Zomer in Zandvoort. Voel de zomer ja. op CFN.